Two. Goedenavond dames en heren, welkom bij deze openbare raadsvergadering, natuurlijk ook de luisteraars thuis en u treft het, we hebben een goed gevulde agenda en dat is natuurlijk mooi want daar zit u ook voor, dat is de kern van uw werk en dat gaat ongetwijfeld lukken, allemaal binnen een redelijke termijn als u mij daarbij helpt en voor de luisteraars thuis, ik zie een stemmend geknik, dus dat is fijn. Zijn er mededelingen over belangen en betrokkenheid van uw kant, behalve iemand die wordt gebeld? Dat kan belangrijk zijn. Meneer Cohen. Ja, ik woon uh, in, in het bestemmingsplan Kostploren, En ik heb ook toevallig een zienswijze ingediend. Dus misschien moet ik me maar onthouden van uh, stemmen en discussie. Ik mag hopen dat je in het gebied woont, niet in de bestemming vanzelf. <lacht> in het gebied, ja, ja. <lacht> We gaan het tegen die tijd wegen, meneer Cohen, dank u wel. Anderen nog? Dan ga ik over naar de loting. Meneer de g nummer 10. De heer Poster. Meneer Poster, mocht het tot een hoofdelijke stemming komen, dan begin ik bij u. Daarmee... Is agenda punt 1 behandeld en gaan we door naar agenda punt 2 en dat is het vaststellen van de agenda. Zijn er voorstellen tot wijziging of anderszins uwzijds? U heeft gezien dat er bij agenda punt 10 een gewijzigd raadsbesluit is gekomen, maar daar wil ik bij dat agenda punt nog even bij u mee stilstaan. Geen voorstellen, dan stellen we de agenda vast en dan ga ik naar de hamerstukken. Agenda punt 3, opdracht accountantscontrole 2015 tot en met 2018. Agenda punt 4, jaarrekening 2014, Stichting Openbaar Primair Onderwijs. Al dus besloten, dat brengt mij op de bespreekstukken. Uh, agenda punt 5, de strandbungeloos visie op de verblijfsaccommodatie. Wie van u wenst daarover het debat te voeren? Ik kijk rond. Dat zijn. Meneer Hendricks, mevrouw van de Plas en meneer Toon. Gaan we in die volgende deze keer rond. Meneer Hendricks. Ja, dank u wel, voorzitter. Stel je voor, je bent eh, ondernemer in een kleine, gezellige badplaats eh, aan de kust. Wat is alle badplaatsen natuurlijk, sorry. Eh, en als ondernemer wil je natuurlijk plannen uitwerken. En om dat nou helemaal voorzichtig en helemaal netjes te doen... ga je in alle regels en alle beleidsstukken van de gemeente ga je kijken... hoe je jouw plan zou moeten uitvoeren... Je begint met kijken in de structuurvisie. Van wat wil de gemeente nou? Je begint daarna met kijken. van, nou, Er is zelfs een deltaplan voor het verblijfstourisme. Daar kijk je ook in. Als uitwerking op delta deltaplan zie je dat er ook nog een visie... op de verblijfsaccommodaties is gekomen. Allemaal uh, visies, allemaal plannen die de gemeente heeft. En allemaal zijn ze redelijk uh, sluitend in wat ze willen. Namelijk verblijfstourisme op het strand mogelijk maken. Al die plannen zijn ook met een zeer brede steun in de raad aangenomen. In het, in het geval van het laatste dat uh, de visie op de verblijfsaccommodaties... is ook nog een heel uitgebreid uh, vooraf voorafgevolgd. En in dat laatste plan zie je als ondernemer... dat er zeer concrete en strenge regels staan... waaraan een strandbungalow moet voldoen. En zie je bovendien dat het met een zeer groot draagvlak is aangenomen. Nou, denk je als ondernemer, ik ga aan de slag. Ik ga een plan ontwikkelen wat aan al die regels voldoet. Aan al die strenge regels uit die visie op de verblijfsaccommodaties. En dat heb je gedaan... Je hebt een plan dat dus voldoet aan alle regels. Je hebt een plan dat voldoet aan alle visies, aan alle plannen, aan alles wat eigenlijk uh, breed in de zand voor de samenleving wordt gedeeld. Dus denk je, nou eigenlijk kan er niets meer misgaan nu die die uh, bouwaanvraag heb, in, vergunningaanvraag heb ingediend. Maar toch wordt eigenlijk vrij onverwachts wordt jouw vergunningaanvraag toch afgewezen. En met welke reden? Dan val je helemaal van je stoel uh, van verbazing. Omdat een jaar geleden een wet is veranderd. En het college dat niet heeft opgemerkt. Met andere woorden, in Zandvoort wordt een ondernemer, meerdere ondernemers in dit geval, de dupe van een college dat heeft zitten slapen toen de wet wijzigde. Je verbazing wordt nog groter als je ziet dat het college niet alleen jouw vergunningaanvraag heeft afgewezen, maar zelfs het hele stuk over strandbungalows schrapt of schrappen uit de visie op de verblijfsaccommodaties. Voorzitter, ik vind het uh, niet moeilijk als ik deze geschiedenis zo terugzie. om me voor te stellen dat sommige ondernemers het vertrouwen in het dorpspolitiek verliezen. Ik vind het uh, lastig om me voor te stellen dat op zo'n manier. in strijd wordt gehandeld met alle beginselen van behoorlijk bestuur. zoals we die in Nederland hebben, namelijk dat een bestuur uh, voorspelbaar moet zijn. Als er al zoveel jaren beleidsvorming is op de en in Zandvoort. waar jij als ondernemer aan houdt, mag je verwachten dat jouw aanvraag gewoon wordt gehonoreerd. Het is duidelijk dat op deze manier ondernemers in Zandvoort te verdiepen worden van besluitloosheid en slapigheid van het college. En voorzitter, de VVD zal daar niet aan meewerken. Het mag duidelijk zijn dat de VVD die afwijzing van die vergunning absoluut niet steunt. Maar bovendien zijn wij het absoluut niet eens met het algehele schrappen van de verblijfsaccommodaties op het stand, uit de visie op de verblijfsaccommodaties. Als het college vindt, ik wil die discussie nog best aangaan, maar als het college vindt dat die visie achterhaald is door een wetswijziging... Moet het college met een aanpassingsvoorstel komen op die uh, toetsingscriteria en niet met een afschaffing daarvan? Voorzitter. Mag ik uh, een kleine interruptie uh, pleiten? Zeker, een kleine zeker. Uh, nou, ja, gaan we gaan poging wagen. Uh, ja, die uh, uh, stroombungeloos, uh, de manier waarop dat vastgesteld is in het toetsingsdocument... en wat opstapje moet zijn voor, de, uh, voor een uh, wijziging in de bestemmingsplan... Uh, dat is wel door de raad gedaan met in het achterhoofd dat er sowieso een wijziging van een bestemmingsplan uh, nodig is. En dat je daardoor de procedure uitgebreide procedure moet volgen waar alle belanghebbenden aan het woord kunnen komen. Dus, en als extra is er toen nog een uh, amendement aangenomen dat... Uh, mocht het dan zover komen dat inderdaad, ook al is dat in de wet vastgelegd, in de procedure vastgelegd... dat iedereen gehoord moet worden en zijn zienswijze kan indienen, dat er overleg met bewoners zal plaatsvinden. En nu heeft het over voorspelbaarheid van de uh, lokale overheid. Maar als de lokale overheid afspreekt dat ze in overleg gaan met bewoners, dan is dat ook een voorspelbaarheid. Uh, en de raad kon toen niet bevroeden dat de wet veranderd is in 2014. Meneer Demers, waar, waar je dus op tijdelijke basis van tien jaar een vergunning kan verlenen. Meneer Hendricks. Ja, voorzitter, ik heb het betoog van de heer Demers gehoord. Ik ben het er niet mee eens. Um, maar vooral vind ik dat los van die hele discussie uh, moet een ondernemer niet de dupe worden van een gemeentebestuur. Misschien ligt het breder dan alleen. die een, een, wet, een wetwijziging niet doorheeft... Het is in van niet, ongeacht van wie die taak wel is, het is het niet de taak van de ondernemer om in de gaten te houden of de wet verandert. Het is de taak van de ondernemer om ze gaan die wet te houden. Dat heeft deze ondernemer gedaan. Um, ja, voorzitter, de heer Demers kwam met de interruptie, maar ik was eigenlijk al zo goed als klaar met mijn betoog. Want waar de raad, wat ik eigenlijk, ik zou het college op willen roepen om dit uh, voorstel op deze manier in te trekken. En anders uh, zou ik de, mijn collega raadsleden willen oproepen om het uh, weg te stemmen. Want ik ben het absoluut niet eens met de manier waarop wij hier met ondernemers uh, onderaan. Dank u wel. Dank u wel meneer Hendricks. Mevrouw van der Plas. Ja, dank u wel meneer de voorzitter. Uh, nou, D66 staat achter dit voorstel. Uh, wij vinden het zeer belangrijk uh, uh, dat er een nieuwe kans wordt gegeven om uh, de normale procedure te volgen. Dat wil zeggen met participatie, zoals ook uh, door de raad uh, toen der tijd gewenst is. Uh, zodat de belanghebbenden de mogelijkheid krijgen hun zienswijze te geven op de strand bungalows. Het college kan dan op basis van deze zienswijze een nieuwe belangenafweging maken. En met goedkeuring van de raad hierover een besluit nemen. En dat lijkt ons uh, toch echt de juiste weg. Dank u Dank u wel, mevrouw. Meneer Hendricks. Voorzitter, uh, ik hoor mevrouw Van der Plas zeggen uh, dat zij een traject wil waar participatie plaatsvindt. Maar kan ze maar uitleggen waar uh, dat op het uh, traject tot nu toe niet is gebeurd. Want voor mij is die visie op de vlijfsarcommendatie die ik net noemde, die hier gewoon is gevolgd. Tot stand gekomen komen naar een heel uitgebreid participatietraject. Ja, dank u wel meneer de voorzitter. Volgens mij is dat, dat ook uh, aangegeven uh, in het raadsvoorstel uh, dat uh, participatie niet uh, rechtens overdwingbaar was. En uh, daarbij is het ook nog zo dat ja, de, de, het, het zat niet in de procedure verwerkt en uh, de ambtenaren zijn er dus niet mee aan de slag gegaan. Um, desalniettemin lijkt het mij wel heel belangrijk dat dit alsnog gebeurt. En ik wil even benadrukken dat wij uh, ook belangrijk vinden dat uh, ondernemers hier goede dingen kunnen doen. Dus dat wij niet zozeer uh, tegen zijn. Maar dat het ook uh, belangrijk is um, om uh, nu vast te stellen dat eigenlijk uh, de visie zoals die er nu ligt niet voldoende draagvlak heeft. En uh, om daar dus alsnog naar te kijken. U bewaart hem voor de tweede termijn, denk ik, hè, meneer Hendricks... of niet, als ik uw gezicht analyseer. Meneer Tonen, Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, mede namens Sociaal Zandvoort uh, Ik sluit een grote lijn aan bij wat heer Hendricks uh, al gezegd heeft. Uh, maar toch nog een paar opmerkingen daarbij. Want het college schrijft namelijk in, uh, in het stuk... de visie op de verblijfsaccommodaties voldoet niet aan de intentie... van het amendement van 24 september 2013... Het amendement van de gemeenteraad van 24 september 2013 in zaken de strandbungalows is in de overweging aangegeven dat voorafgaand aan de realisatie van de strandbungalows alle betrokkenen ter zake worden geraadpleegd. De Hiervoor genoemde overwegingen zijn, schrijft het college nog steeds, zijn enerzijds onvoldoende CQ onvolledig verwerkt in de visie op de verblijfsaccommodaties. ...en anderzijds achterhaald door een wetswijziging... ...van de wet algemene bepaling omgevingsrecht... ...en het besluit omgevingsrecht. Daar zijn twee opmerkingen over te maken. Klaarblijkelijk heeft het college de opdracht... ...die de raad gegeven heeft... in het amendement niet uitgevoerd. Want er staat echt toch in het besluit... ...geen stranddelen uit te sluiten... ...van de mogelijkheid om daarop strandbungalow's te realiseren... ...en het college te verzoeken... ...de visie op de verblijfsaccommodaties redactioneel. Teksten en kaarten... ...zo aan te passen dat dit besluit en de bijbehorende overwegingen... ...daarin worden opgenomen en bij de uitvoering, bij de uitwerking zullen worden betrokken. Met andere woorden, voorzitter, als u zegt dat uh, datgene wat er uh, in, in, in het amendement is, uh, is, uh, is opgenomen... ...dat dat onvolledig, schuine streep, onvoldoende is opgenomen in de visie... ...dan is het college in gebreken gebleven. En dan betekent het niet dat u iets uit de visie moet halen... ...maar dat betekent dat u het amendement moet gaan uitvoeren... ...en datgene wat dus in het amendement staat... ...moet verwerken in de visie. En dat is eventjes iets anders dan... ...opeens maar schrappen van, van de bepaling... ...zoals u dat nu in uw voorstel uh, aangeeft. Voorzitter, en dan uh, het, het punt van de wens van de Raad... ...dat alle betrokkenen vooraf gehoord uh, dienen te worden. Dat kan nooit door een wetswijziging zoals aangegeven overroeld worden... Dat is de nonsens. De wet zegt, de wetgever eh, heeft gezegd, er is geen inspraak meer vereist. Dus u bent niet meer verplicht om inspraakprocedures te voeren. De wet zegt tegelijkertijd, degene die inspraak wil hebben, kan dit niet meer bij de gemeente afdwingen. Maar die gemeenteraad kan gewoon bepalen en heeft bepaald dat alle betrokkenen gehoord moeten worden... Dat is een eigenstandig recht van de gemeenteraad. Daar heeft de wet helemaal niets mee te maken. Met andere woorden. Het argument dat u aanvoert. Dat de wetswijziging. Uh, van toepassing is. En daardoor. Uh, de, datgene wat de raad wilde. Namelijk het horen van alle betrokkenen. Dat dat zou ook worden overdoeld. Is klinkklaar de nonsens. Is een argument wat u niet kunt. En niet mag gebruiken. De raad bepaalt hoe wij omgaan met onze burgers. En hoe wij omgaan. Met, uh, ...met het horen van mensen... ...daar kunnen we, zijn wij vrij in om dat te bepalen. Het zijn twee hele verschillende dingen. En het is dan ook van belang... Nee, ...voorzitter, en de heer Hendrik zei het net ook al... ...dat het college eigenlijk dat raadsvoorstel terugneemt... ...en die visie gaat uitwerken... ...zoals het amendement uh, bedoeld uh, heeft... ...en vervolgens... ...alle betrokken in zaken gedaan aanvraag... ...te gaan raadplegen. En als het college niet zal voorstellen... ...dit raadsvoorstel terug te nemen dan zullen wij dat aan de raad voorstellen, net zoals de heer Hendrik zegt... om het voorstel terug te verwijzen naar het college met de uitwerking zoals net is aangegeven. En uh, ja, tot slot, voorzitter, gezien de, en dan druk ik me eufemistisch uit... de zeer ongelukkige gang van zaken, bieden wij in ieder geval aan alle betrokkenen... en vooral ook aan de aanvrager onze excuses aan voor deze gang van zaken. Dank u wel. Dank u wel, meneer Tonen kijk nog even rond, meneer Demmers ja dank u wel uh, voorzitter um, ja we lopen dan uh, een beetje tegen de muur aan omdat uh, het voorstel uh, in onze ogen toch iets te kort door de bocht is als u zegt uh, ik haal het hele fenomeen strandbungeloos uit uh, uh, het toetsdocument en daarmee uit, een, uh, uit het bestemmingsplan in de toekomst dan uh, staat niet in de structuurvisie dus als u dan zegt van uh, dat hele feest gaat op uh, geen enkele manier door... dan zullen we ook als raad eerst de structuurvisie moeten veranderen. Overigens is het zo dat de belanghebbenden die uh, gewezen hebben op uh, het uh, overleg... als het gaat over uh, strandbungeloos, uh, die hebben het nog niet te kennen gegeven dat ze absoluut helemaal niks willen. Ook heb ik gepleit om het situationeel beoordelen van uh, plek net de noodzaak en wenselijkheid van de strandbungeloos voor de bebouwde koel. Dus het is helemaal nog niet zo van tafel... zoals dat hier uh, zou uh, lijken... omdat er veel haken en ogen aan zitten. Dus wij pleiten ervoor om uh, de zaak... Uh, voorlopig even te laten zoals hij is... en alleen uh, in te zetten op overleg... met uh, bewoners en belanghebbenden... en wel in die zin voor zover zij als belanghebbende uh, aangemerkt worden en als laatste uh, leef ik erg met de VVD mee uh, omdat er nogal wat teleurgestelde ondernemers zijn aan de andere kant uh, moet ik daar de kanttekening bij maken dat het nog niet zo lang geleden is dat de VVD een investeerder van 100 miljoen euro de deur heeft gewezen dank u wel dat was meneer Demmers. Ik kijk nog even rond. Meneer Kransberg. Ja voorzitter, wij zijn uh, uh, wel verheugd dat dit voorstel uh, voor, voor ligt. En dat er gekeken wordt of er uh, nog zaken zijn die onvoldoende tegen het licht... of onvolledig tegen het licht zijn gehouden. En dat met name de participatie, uh, zoals wij dat in uh, meerdere fracties... Uh, al is aangegeven, een volledig goede kans krijgt om mensen in de gelegenheid te stellen alle voor's en tegens nog eens een keer voor het voetlicht te plaatsen. Dus wij gaan dit steunen. Mevrouw, voorzien, voorzien, ja, interruptie. Oh, mevrouw van der Veld was net iets sneller, meneer Toner. Sorry, Ze is al dus zo snel, hè? Ik ben zo snel, meneer Toner. Mevrouw van der Veld, nee, nee. ik zit naar meneer uh, te luisteren en dan denk ik: van wat u zegt klinkt niet eens zo gek. Alleen het staat zo verschrikkelijk haaks op het besluit. Want dit besluit houdt gewoon in als u hiermee akkoord gaat dat het gewoon volledig ingetrokken wordt. Dat betekent gewoon geen mogelijkheid voor bungalows op het strand. Dat was ook niet de bedoeling. En dat was volgens mij niet de bedoeling. Volgens mij is het door deze raad met een heel grote meerderheid. Ik geloof dat er twee stemmen tegen waren. Ik, ik weet niet precies meer. Eén zelfs maar kunt u nagaan. Eén stem tegen, dus 16 man heeft voorgestemd. Dat betekent dat ook het CDA voorgestemd heeft. En nu zegt u een ene... ik uh, trek die keutel maar in, we gaan wat anders doen. Ik, ik, dat, dit, dit is voor mij... Uh, nou, ik, nogmaals, leest u het besluit nog eens... en denkt na over uw eigen woorden... en dan denk ik dat u ook tot de conclusie zal komen... dat dit gewoon nog eventjes uh, door het college... Uh, teruggenomen moet worden dit besluit... en nader bekeken moet worden... en te komen met een besluit waar de gehele raad weer mee kan leven... In de, naad, in, de, in de geest van datgene wat in september 2013 is aangenomen in deze raad. Meneer Roosberg. Er staat in het stuk voor alsnog geen medewerking te verlenen. En het is voortschrijdend inzicht dat ertoe heeft geleid... dat er nu een ander stuk ligt om te gaan bezien of alles wel onvol, of er onvoldoende zaken tegen het licht zijn gehouden... en of het al, allemaal wel nu volledig te krijgen is. En wij geven graag het college de gelegenheid om dit nader te gaan bekijken. Nogmaals bij, bij interruptie, meneer de voorzitter. Voorstel op grond van het voorgaande besluit het college... de raad voor te stellen om de toetsingscriteria van de visie op verblijfsaccommodaties op het onderdeel strandbungeloos, paragraaf 7.8.3, in te trekken. Dat betekent gewoon volledig schrappen. De vraag... Goed, ja, ik weet niet, wellicht... of je zandkastelen of luchtkastelen? Nee, u kunt het heel populair nu gaan allemaal vertellen... maar zo werkt het een keer niet. Hier ligt een stuk... Waarin een, de bedoeling is dat er degelijk wordt gekeken of alle belanghebbenden wel voldoende aan bod zijn gekomen in het verleden. En ik vind het een uitstekende zaak dat de mensen die hier ook zijn geweest bij de commissiebehandeling om hun ongenoegen kenbaar te maken. In de toekomst de volle gelegenheid krijgen om weer opnieuw hun zienswijze en inspraak uh, tentoon te spreiden. Met alle uh, mitsen en maren van dien. Maar wij als CDA gaan ervan uit... dat dit nu de juiste weg is... die op dit moment behandeld, bewandeld moet worden. En ik vind het jammer... dat er in de oude raad... met het college waarschijnlijk een aantal dingen... in mijn visie over het hoofd zijn gezien. En Meneer ik ben blij dat mensen nu de gelegenheid opnieuw krijgen... om te participeren. Meneer de voorzitter... Even, dames en heren. We staan dit moment, mevrouw Van der Velsen. Het woordje oude roept altijd vraagtekens en bijgeluiden hierop. Ik voel mezelf nog niet zo aangesproken, want ik ben slechts 56 jaar oud, meneer Kroonsberg. En wat bedoelde u met oude? De raad die 20 jaar oud is, of 40 jaar oud is, of 700 Voormalig. jaar. Ja. Degene die Goed. op die dertiende dat. Uh... Uh, ...stuk uh, behandeld hebben. Ja, in 19... nee, 2013. En daar zitten natuurlijk... Ben... ...vanzelfsprekend ook mensen bij. Dank, u wel, het Dank u wel, meneer Kroonsberg. Mevrouw nee. van zit... Veld, u mag heel kort reageren. Ja. Want ik heb het zomaar het vermoeden... ...dat u het niet eens gaat worden. En er zit een herhaling al in. En u heeft altijd nog de tweede termijn. Ja. Dus wilt u hem compact... Ik, ik ga Top. het zo compact mogelijk proberen te maken. Ik ga hmm. namelijk nogmaals oplezen wat het besluit is. Nee, en dat, nee mevrouw ook, nee, Van der dat Veldt, heeft u niet net nogmaals gedaan. Doen. Dat is herhaling. Ik refereer ja? aan het besluit goed. en ik vraag aan meneer goed. Kroonsberg... om het besluit nogmaals goed te lezen. Kijk, hiermee sluit u alle deuren. En als u gewoon zegt, neem het voorstel terug... college, kom met een voorstel... wat inderdaad de intentie heeft om het amendement uit te werken wat inderdaad luistert naar het amendement... door het beter luisteren naar de bewoners en alle betrokkenen... denk ik, dan komt u ons tegemoet. U komt u zelf ook tegemoet. Want ook het CDA... Sorry, was vorige college. Maakte u deel uit van het college. Dus ik vind het wel grappig dat u zelf de Zwarte Piet toespeelt. Meneer Tonen. Ik was dat namelijk niet. Meneer Tonen. Dus Oh, dat is wel grappig, want ik heb hier nou net staan voor het amendement was onder andere mevrouw Van der Velheft. Shh. Uh, maar daar gaat het eigenlijk om. Dat was namelijk de vraag die ik de, die, die aan de heer Kroonsberg heb. Uh, want ik vind het verbazingwekkend dat, dat, dat hij nu beweert dat er in de vorige zitsperiode rare dingen zijn gebeurd. Uh, wat hier nu wordt voorgesteld, is in plaats van het uitvoeren van het amendement, het toevoegen van die onderdelen van het amendement waarom gevraagd is, wat de raad besloten heeft, dat is een raadsbesluit, en dat heeft het college uit te voeren. Uh, en, en in plaats daarvan wordt hier nu gezegd: nee, we gaan iets anders doen. We gaan stel dat je toetsingscriteria eruit halen. Met andere woorden, we voeren het amendement niet uit en we halen toetsingscriteria weg. Hetzelfde als wat mevrouw van der Plas eigenlijk zegt: uh, wij zijn het eens met dit voorstel, haal die toetsingscriteria er maar, maar uit en dan zijn we er. Nee, er is een raadsbesluit. En dat raadsbesluit zegt: in een amendement, u zult. Die visie, no, no, die, die, die, die, die visie zult u moeten aanvullen met die onderdelen zoals wij als raad hebben vastgesteld. En het CDA kan het niet maken. Terwijl ze toen hebben voorgestemd om nu te zeggen van dat is, dat is eigenlijk Lari Koek geweest. En de heer De Rode was er niet, maar de heer Bluis wel. En de, de fractie van de CDA heeft nu klaarblijkelijk in tegenstelling tot de vorige fractie voorschrijvend inzicht. En vindt dat het nu helemaal van tafel moet. Met andere woorden, een, een raadsbesluit moet gewoon helemaal niet meer uitgevoerd worden. Want de is... Tom, u moet luisteren, wat ik nee, dat zeg nee, ik Nee, u moet ook eens luisteren. Nee, dat want, moet u dus doen. Ja, u moet gewoon eens ja. luisteren, want u het maar door. Uh, het gaat er nu om, want u bent een voorstander van participatie. Alleen u geeft nu een andere vorm aan, maar wij kiezen als CDA nu voor deze vorm. Ja. En als u als u dus... Meneer Kroosberg, vindt. Dan, moet u eerst een raadsvoorstel, dan moeten ja. we eerst een amendement indienen... op, dit, op, dit, op deze visienota. Moeten we eerst een amendement nee. indienen... waarbij het amendement... wat is vastgesteld door de Raad... inclusief de CDA-fractie... dat dat amendement wordt ingetrokken. Wij gaan eerst direct stemmen over dit raadsvoorstel. Nee. Hey. De voorzitter grijpt in. Dat is u inmiddels duidelijk. Ik dacht, er want was een deze, wijze, <laughs> deze wijze van debatteren uh, voegt niets, niets toe um, ja, u... want u bent door elkaar heen aan het praten dat betekent dat het luisteraspect van een debat wordt ondergesneeuwd en het een overtuigd stand wordt en ik heb de neiging om te zeggen laten we het debat even parkeren tot de tweede termijn en kijken of het college nog wat bespiegelingen met u wil delen uh, voorzitter, het spijt me wel, maar uh, ik heb een, een debat nu met de heer Kroonsberg. En de heer Kroonsberg zegt in zijn verhaal, zonder het te zeggen, maar hij zegt... Het, het amendement van uh, september uh, zoveel, dat mijn Laars, daar heb ik niks mee te maken, dat schuiven wij aan de kant. En wij gaan, wij gaan met dit voorstel eens, sterker nog, we gaan nog een stap verder... We volgen het college door nog eens een keertje een aantal toetsingscriteria er ook nog uit te gooien. Tone, uit, een, uit een document. Bij wijze van interruptie. Mevrouw van der Plas. Zeg, zegt u dus dat een raadslid nooit mag terugkomen op zijn visie? Dat is namelijk echt gek. Ik bedoel, je kan toch vanuit voortschrijdend inzicht, als je luistert naar, de, naar mensen om je heen, inzien dat er wellicht niet meer zoveel draagvlak voor is. Dat is ook politiek. Nou, ik denk, dan, denk ik, dan denk ik dat u toch uh, niet helemaal de juiste toon raakt in die zin. Want er ligt een visiedocument... wat met veel inspraak, met veel participatie tot stand is gekomen. Eén. Twee. Vervolgens is dat visiedocument nog aangescherpt door deze gemeenteraad... middels een amendement ingediend door de heer Tatus... waarin een aantal overwegingen staan en waarin een besluit staat... En daarvan is gezegd en dat zult gij college uit moeten voeren. En het, het zou toch te zot zijn voor woorden dat wij hier nu zonder enige vorm van inspraak van diegenen die toen hebben ingesproken. Zeggen nou fijn dat u heeft ingesproken maar we gooien de hele reutem teut eruit. En het amendement wat de raad heeft vaststelt voeren we ook niet uit. Meneer Hendricks. Ja voorzitter. Meneer Tonen. Ik heb een hele korte aanvinding op het betoog van de heer Tonen. Kan dat nog? Ja, ja, maar hij zegt uh, namelijk dat het amendement van de heer Tatus destijds uh, die criteria aanscherpt. Maar dat is helemaal niet waar. De criteria, de toetsingscriteria, die staan vast in de eerste versie van de visie. En, ja, maar het amendement van de heer Tatus heeft een heel simpel besluit. Namelijk alleen het uitbreiden van de locaties waarop schandminkloos mogelijk zijn. Niet, niet de criteria zelf. Daar is niks meer mee veranderd. En die zijn inderdaad, zoals u al zei... Oké, okay. nee, Volgens mij gaan we dit onderdeel van de eerste termijn beëindigen. En meneer Demmers okay. iets ja. wat nog niet gezegd is meneer Demmers. Ja, ik hamer uh, u onmiddellijk af. Ja, dat uh, ben ik gewend. <lacht> de voorspelbare voorzitter. Ja, juist, voorspelbaar bestuur in deze dan. Uh, maar zouden we nou uh, op die bladzijde 3.3, uh, de toetsingscriteria, et cetera, als de wethouder of het college die zin nou verandert, dan is het toch klaar? Want dan kan u dat in overeenstemming brengen met hetgene wat daarvoor staat. Wat gaan we daarvoor doen? En dat klopt. Alleen, dat laatste zinnetje, toetsingscriteria van de visie, etc. Dat verhoudt zich niet tot wat we gaan daarvoor doen. Als u dat nou in overeenstemming met elkaar brengt... ik denk dat dan de kou uit de lucht is. Dank u wel, meneer Demmers. U heeft het bruggetje naar de wethouder gevonden. Portefeuillehouder, meneer Kuipers... Ja, voorzitter, dank. Um, ik heb behoefte om, om iets in algemene zin even over de, uh, de handelswijze van het college te zeggen. Want het komt op meerdere momenten, komt het eigenlijk in debat terug. Um, en um, ik deel, laat ik daarmee starten, de observatie van uh, de heer Hendricks... Uh, dat uh, de ondernemer in kwestie die dit nu als eerste getroffen heeft... Um, ...wat dat betreft zal denken, dit verdient zeker niet de schoonheidsprijs. Uh, dat is een feit um, en dat spijt ons denk ik net zo goed als u dat spijt. Uh, dat heb ik overigens met het betreft van ondernemer ook besproken inmiddels. Um, en ik vond dat u een vrije stijl hanteerde in uw inleiding... ...want u gebruikte de vorm, stelt u nou toch eens, zich nou toch eens voor dat het volgende zou gebeuren. En ik zou willen zeggen in de geest van wat u zei, stelt u zich nou eens voor dat hier in een college zou zitten... dat niet zou luisteren naar deze raad en naar de commissievergadering... die voorafgaand aan deze raadsvergadering heeft plaatsgevonden. Want het verschil van um, discussie zoals dat nu plaatsvindt... met een vergadering die wij twee weken geleden hebben gehad... kon niet groter zijn dan wat er nu gebeurt. We hebben een commissievergadering gehad waarbij u, uh, uw afgevaardigden in de commissievergadering, duidelijk hebben uitgesproken, eigenlijk aan de hand van... Een document dat voorlag uh, over uh, een mogelijke uh, vergunningsaanvraag, heel duidelijk aangaf hier gaat iets niet goed, want wij zijn er altijd van uitgegaan dat de participatie zou plaatsvinden um, op vergunningaanvragen uh, onder de visie op de um, verblijfsaccommod verblijfsaccommodaties. En ik heb in, datzelfde, in diezelfde commissievergadering toen uitgelegd dat um, het zeer waarschijnlijk. Um, ...was dat wij als college een besluit zouden moeten nemen... ...dat als je keek naar de stukken die op dat moment voorlagen... ...die zijn vastgesteld, tot een uitkomst konden leiden... Dat we, die, ...dat we een aanvraag die voor zou liggen of meerdere aanvragen... ...dat we die wellicht zouden moeten toewijzen... ...omdat datgene wat u mij aandroeg in die commissievergadering... ...namelijk er zou moeten worden geparticipeerd... ...dat dat eigenlijk niet kon als je naar de visie keek... ...naar een wetswijziging die op 1 november 2014... Is, is uh, doorgevoerd. Ik heb in, mijn, in het raadsvoorstel, in ons raadsvoorstel ook aangegeven waarom dat is. Dat heeft iets te maken met die wetswijziging en het feit dat op een tijdelijke afwijking uh, een reguliere procedure van toepassing is en dat dat uh, vervolgens daarmee eigenlijk is weggevallen. Anders dan uh, het amendement van uh, september 2013, waar ook getuigen uh, de discussie op dat moment eigenlijk van werd uitgegaan. Um, er zal participatie op dit onderwerp nog plaatsvinden. Nog even dagen later wat er gezegd is over... is dat dan in het kader van de bestemmingsplanprocedure uh, of niet, et cetera. Dus wij liepen naar buiten uh, van de commissievergadering... met een duidelijke boodschap van uw raad... Uh, dit gaat niet zoals we hadden gehoopt oorspronkelijk dat dit zou gaan. En dan ga je als college natuurlijk nadenken. Dan ga je nadenken over wat dat betekent... dat het orgaan dat hier beleid vaststelt een ander wettelijk orgaan, namelijk het college, eigenlijk meegeeft... wat u van plan bent wellicht uit te voeren, dat is niet hoe wij het bedoeld hadden. En ik kan me zo voorstellen dat er binnen uw raad leden zijn... die ook vinden dat je dat dan vervolgens niet zou moeten doen. Wij hebben dat vervolgens met elkaar besproken... en we hebben tegen elkaar gezegd, het feit dat die wetswijziging dit effect heeft... Uh, dat is een niet gewenste uitkomst van het beleid... waarvan de raad kennelijk ervan uitging dat dat anders zou worden uitgevoerd. En dan kunnen wij dat eigenlijk op die manier dus ook niet uitvoeren. Want die, dat is hebben we heel ter, duidelijk meegekregen. Ja. Eén hey, moment. Echt, dit is de enige interruptie die ik toelaat... wat het college vertelt. Meneer Tnolen. Ja. Uh, ik weet niet of u daar recht doet aan datgene wat hier kan gebeuren... maar dat is wat anders. Uh, dat komt dan later nog aan de orde. De wethouder brengt ook hier weer... de relatie tussen de wetswijziging en het amendement aan de orde... die bestaat er niet. Het zijn twee totaal verschillende dingen. De wetswijziging houdt in... dat het college geen inspraak meer hoeft te laten plaatsvinden... bij dit soort aanvragen. De wetswijziging houdt in... dat betrokkenen geen inspraak kunnen afdwingen. De wetswijziging houdt niet in... Dat de gemeenteraad niet zou kunnen bepalen zoals in een amendement is geformuleerd. Dat voordat wij iets doen, alle betrokkenen worden geraadpleegd. Dat is een eigenstandig recht van de gemeenteraad. Heeft niets met die wetswijziging te maken. U moet dat nou eens heel gauw loskoppelen van elkaar. Het zijn twee totaal verschillende zaken. Meneer Hendricks, u krijgt ook een eenmalige interruptie. Ja, dank u voorzitter. Ik merk, uh, en ik ben het eigenlijk wel eens met dat de heer Tonus. Maar je merkte dat het amendement destijds. Dat dat nu enorm uit elkaar wordt getrokken. Want als je kijkt naar de overweging waar het over gaat, dan wordt in die bewuste overweging waar het gaat over die uh, raadpleging vooraf, daar wordt terugverwezen op met dit criterium. Zo begint die overweging. En dit criterium wijst terug op de visie zelf. Dus op ons eigen beleid, op ons eigen toetsingskader. Wijst niet terug op een wetswijziging, wijst terug op ons eigen beleid. En dat, in die zin heeft de heer Tonen gewoon helemaal gelijk met wat hij net zegt. Dus dit wordt nu enorm uit zijn verband getrokken. Portevrij houden. Meneer Toon, ik was van plan om op uw eerdere opmerking nog in te gaan, want ik zei volgens mij ook dat ik in meer in algemene zin eerst iets wilde zeggen en dan uh, wil terugkomen op uh, wat u uh, heeft aangedragen. En waar ik volgens mij gebleven was, is dat ik vertelde dat wij als college naar buiten zijn gelopen met een, een duidelijk signaal van de raad. U bent voor plan het beleid anders uit te voeren dan wij het bedoeld hadden en daar ga je als college vervolgens uh, iets mee doen. En We hebben uiteindelijk besloten uh, dat we uh, vinden dat de visie zoals die nu eigenlijk voor ligt... niet langer recht doet aan de bedoelingen van de Raad. Zoals die in september 2013 in een, uh, in een amendement zijn verwerkt. En zoals die uiteindelijk begin 2014 in de visie zijn vastgesteld. Dat heeft te maken, en meneer Tone, die gaf net zelf aan dat hij het anders ziet... Uh, met uh, de wetswijziging waar we het over hadden. En het feit dat daardoor eigenlijk, en dat heb ik in de commissievergadering ook uitgelegd... Uh, door de wetswijziging uh, is er nu sprake bij een tijdelijke afwijking van een reguliere, reguliere procedure die moet worden gevolgd. Daarbij is inspraak eigenlijk niet uh, langer een uh, vereiste en ik heb toen ook uitgelegd dit soort vergunningaanvragen worden vervolgens ook ambtelijk afgedaan. En uh, in die procedure is dat vervolgens dus niet tot een vorm van inspraak gekomen. Meneer Tonen... Dit meneer ik meneer maak to u ernstig bezwaar tegen. Om de hele ja, simpele reden... Meneer, dat meneer dat Tonen, ik heb u niet het woord gegeven... En u bent net met uw interruptie, wat u al uit de, porte, de portefeuillehouder zeggen, was u volgens mij iets te vroeg. En dit, uh, ik denk toch dat het verstandig is dat de spelregels in deze kamer vooral gaan over het debat tussen raad onderling. Dat is wat we hier hebben afgesproken. De portefeuillehouder geeft namens het college een standpunt aan u mee. Daar hoeft u het allemaal niet mee eens te zijn. Af en toe een vraag ter verduidelijking is prima, maar u hoeft het niet met het college eens te zijn. Nou voorzitter, dit is een raadsvergadering waarin we debatteren met elkaar. Ja. En dat doen we ook met het college van BMW. Dat lijkt me anders zinloos dat het college van BMW hierbij aanwezig is en iets zegt. Want dan kunnen we wel gewoon onderling met elkaar zitten babbelen. Dus wat u zegt leg ik echt naast meneer. Ik vind het echt niet, niet van toepassing op dit onderwerp. En waarom zeg ik dat? En waarom vroeg ik weer om een interruptie? Om de hele simpele reden dat de portefeuille inderdaad in de commissie heeft gezegd... van Ja, normaal wordt het ambtelijk afgedaan, blablabla. Bla bla bla bla. Maar waar gaat het om? Het wordt ambtelijk afgedaan op basis van een visie op verblijfsaccommodaties... die niet accuraat is omdat het college die visie nog niet heeft aangepast. Op het moment dat die visie zou zijn aangepast... in de zin zoals in het amendement is neergegeven dan had die ambtelijke afdoening eruit moeten bestaan dat eerst alle betrokkenen zijn, werden gehoord. En daar gaat het nu juist om. En u draait om de hete brei heen. U heeft gewoon nagelaten, en u schrijft het zelf eigenlijk, hè? onvolledig CQ... Wat, wat, wat staat u in? Onvoldoende CQ, onvolledig verwerkt in de visie. Meneer Tonen. Het is helemaal niet verwerkt in de visie. En dat is nou juist de crux. Meneer Tonen, u bent met uw tweede termijn bezig. Nee, mijn ik ben niet plan. met de tweede termijn bezig. Ik, te... dan? Ik, ik zit te betogen dat datgene wat de portefeuillehouder net zei onjuist is. U bent het er niet mee eens. Wethouder... Het is onjuist. Wethouder heeft het woord. Goed, ik zal proberen de argumentatie af te maken in de hoop dat, ik geloof niet dat ik de heer Tonen daar verder mee ga helpen, maar dat u verder als raad uw oordeel kunt vormen om straks wellicht in een stemronde ook een gewogen besluit te kunnen nemen. Um, ik gaf dus net aan dat wij, want ik moet er steeds weer opnieuw op terugkomen op deze manier, maar dat wij uiteindelijk een keuze hebben gemaakt en hebben gezegd, deze visie als we die zo uitvoeren, die leidt niet tot het gewenste resultaat en dan gaan we wat mee doen. Wij voeren namelijk uw beleid uit en als het blijkt dat dat niet langer op die manier uh, uitgevoerd kan worden, dan moeten wij daar vervolgens op acteren. Dan komt natuurlijk ook de vraag uh, hoe die participatie uh, uiteindelijk uh, zou moeten plaatsvinden. Wij hebben hier een commissievergadering gehad waarbij een aantal mensen ook aangaf... wij vinden het buitengewoon merkwaardig dat wij hier niet in gekend uh, kunnen worden. Um, en als je kijkt naar hoe de visie tot stand is gekomen... en ik breng u er toch nog uh, ook in herinnering... Uh, en ik kan me voorstellen, daar zult u een mening over hebben... maar ik zou het wel graag willen uitleggen... dan is de manier waarop het nu eigenlijk omschreven is... zou het niet ambtelijk zijn afgedaan volgens de nieuwe wetgeving... waardoor via... Um, de reguliere procedure, eigenlijk die inspraak niet langer geregeld is... zouden wij het uh, zelfstandig, eigenstandig hebben moeten doen. Wat je dan dus krijgt, is dat je uh, gaat participeren op iedere vergunning aanvraag individueel. Dat is niet een reguliere manier van, van handelen binnen uh, deze gemeente. De reguliere manier van handelen is dat je op het opstellen van nieuw beleid... het vaststellen van de visie, een participatietraject doorloopt. Daarin weeg je vervolgens datgene wat wordt ingebracht, de zienswijzen die er zijn geweest. Stel je het beleid vast en dan kan het college gaan uitvoeren aan de hand van de criteria, toetsingscriteria. Wat hier vervolgens gespeeld heeft, is dat hier eigenlijk toen de visie vervolgens voorlag, op het laatste moment een amendement is ingediend. En op de wijziging die dat amendement heeft veroorzaakt, namelijk op het hele strand zijn strandhuizen mogelijk. De oude visie zijn, zijn twee keer twaalf. Op dat onderdeel heeft helemaal geen... Participatie meer plaatsgevonden. Want dat is in een raadsvergadering hier vastgesteld. Vervolgens... Vervolgens is de consequentie van dit alles... dat doordat die wetswijziging heeft plaatsgevonden... er geen enkele participatie nu meer plaatsvindt. En als die al zo hebben, moet, hebben plaatsgevonden... moet die iedere vergunning aanvragen individueel. Iedere keer opnieuw. Meneer Kramer. Dat... Ja, even een vraag hoor. Maar als zodra de participatie wordt toegepast en uit die participatie komt naar voren dat op het hele strand strandbungeloos moeten komen. Is het toch een logisch gevolg dat vanuit die participatie dat dan is toegestaan? daar vandaan is ook het abonnement geboren. Meneer Kuipers. Nee, dat is in zover de bestuurlijk niet helemaal logisch dat je niet op iedere vergunning aanvraag normaal gesproken participatie laat plaatsvinden. Wat je normaal doet is of je doet het op de visie zelf of je doet het op een nieuw bestemmingsplan. Nee. Dit is een bestemmingsplan. Abonnement lees. Ja, Meneer Tonen, u kunt dat een aantal keren halen, maar neemt u van mij aan... ...we hebben het amendement buitengewoon goed gelezen... ...en de worsteling die u nu doormaakt, die hebben wij natuurlijk bestuurlijk ook doorgemaakt. Wat wij vervolgens voorstellen nu, is een, wat dat betreft een heel duidelijke keuze. Want er is net gezegd, lees u nou nog eens even heel goed het, het voorliggende uh, raadsvoorstel. Want, en die indruk werd er net onder andere gewekt uh, uh, door mevrouw Van der Veld... ...nu verdwijnt eigenlijk het hele strandhuisjesverhaal... Nee, paragraaf 783, dat zijn de toetsingscriteria die wij nu zouden moeten hanteren als college, die trekken we nu in. En we zeggen heel duidelijk, ook in de toelichting op het in het raadsvoorstel, de rest van de visie blijft in stand. En dan nodig ik u uit om nog even onder 781 en 782 te lezen wat er staat over strandbungeloos. Dat blijft dus gewoon overeind. Wat we onszelf eigenlijk nu ontnemen is de toetsingscriteria om een vergunning te kunnen toewijzen. Zodat we met elkaar kunnen participeren op die criteria. Zodat we repareren wat er eigenlijk fout is gegaan in het voorproces. En we vervolgens, en wij zeggen dat willen we het einde van het jaar hebben afgerond. Volgend jaar alsnog met een goed gedragen visie aan het werk kunnen. Meneer Kramer, vraag ter de Of Meneer Kramer, excuus, meneer Hendricks, sorry. Ja, um, ik, ben, ik ben even de talker. Nee, um, voorzitter, um, ik zou graag het woord willen geven aan mijn collega. Welke, meneer Hendricks? Mevrouw Keurenson. Voorzitter, ik denk dat we toch even terug in de tijd moeten. Want uh, het gaat nu alleen maar over de participatie. Dat hele, de hele visie is gekomen. Er zijn een aantal um, vertegenwoordigers zijn er bij in het hele traject betrokken geweest tot aan de visie. En uiteindelijk is er toe gekomen dat waar het ging om de strandbungalows... dat we twee keer twaalf zouden toestaan zeg maar op het bufferstrand. Tussen het textielstrand en tussen het naakstrand. Daar is meerdere malen ingesproken uh, door de heer Lespinas... op dat moment van paal 69. Die was namelijk al in een vergevoerde stadium... en had hier ook al gesprekken gevoerd om te kijken of... pipowagens in de tijd en vervolgens strandhuisjes... of dat mogelijk zou kunnen zijn bij paal 69. De visie zoals hier op dat moment lag stond die mogelijkheid niet toe. Daarop is een overleg... onder andere met uh, een, een, de, de raad... in ieder geval een overleg met het college... is dit amendementen gekomen. Waarom? Om ook in dit geval... en dan ging het in de, met zeg maar even het achterhoofd paal 69... ook hun de gelegenheid te bieden... om strandbeunkeloos binnen hun perceel toe te staan omdat je daarbij niet uit de toekomst schrijft... richting één ondernemer... wat er hebben te maken met een rechtsongelijkheid... is die visie wat dat betreft... Be uh, het amendement breder opgesteld... om het ook op andere plaatsen mogelijk te maken. En daarbij is gesteld... dat je... Um, um, met het criterium... wat er moest gekeken worden... van hoe moet je de koffers brengen... hoe krijgen we de mensen erheen... dat staat voor, voor, uh, gezegd bij Forst dat je dan per vergunning... ...kon bekijken en daarbij ook hebben, kon raadplegen... ...of de vergunningsverleend zou gewonnen. Dat is namelijk ook het recht doen van de participatie op dit onderdeel... ...en dat heeft dit amendement beoogd om dit zo in de visie te brengen. Niet meer, niet minder. Dank u. Wethouder. Ja, ik was volgens mij klaar met mijn betoog. Ik heb denk ik uitgelegd waarom wij de dingen voorstellen die we nu voorstellen. Dat we daar ook juist het oog hebben op de toekomst. Zodat we in de toekomst ook als college aan de hand van een duidelijke set uitvoeringscriteria... ...iedere vergunning naar de bedoeling van de vergunningaanvragen kunnen beoordelen. Wij hebben geconstateerd aan de hand van een commissievergadering dat er een raadsbreed beeld was dat het hier nu niet goed ging... Uh, wat er ook zij van uh, wat de aanleiding is uh, van de regelgevingverandering... of van hoe dit allemaal in de loop van de tijd uh, door het college... Uh, en ik wijs er toch nog maar eens even op de data die op een aantal documenten staan... hoe dat vervolgens is opgevolgd, uh, dat wil ik graag laten voor wat het is. Wat ik veel belangrijker vind, is dat wij nou juist en nou streven... om een situatie te creëren die rechtsgelijkheid en duidelijkheid geeft voor iedereen. Uh, niet in de fase die nu aan gaat komen, de een uiteindelijk wel iets toestaan... wat de ander straks misschien niet meer mag... En we eigenlijk toe willen naar de juiste situatie waar we volgend jaar een nieuwe start kunnen maken met een beter voldragen visie. Dank u wel, Portefeuillehouder. Raad, behoefte aan debat in tweede termijn. Meneer Tonen, gaat u gaan. Ja, voorzitter. Uh, mevrouw Gurdelson brengt net een aantal dingen naar voren. Daar gaat Portefeuillehouder gewoon helemaal niet op in. Uh, de Portefeuillehouder zei in zijn beantwoording, uh, het kan niet zo zijn dat er per vergunning betrokkenen worden geraadpleegd. Uh, dat, moet, dat kan alleen maar uh, als het gaat over de hele visie. Dat is met die hele visie gebeurd. En uh, ja, ik ga het dan maar even voorlezen wat er dan de raad besloten heeft. Dat is een overweging. En in het besluit staat van, van, van, van, van het amendement staat dat inclusief de overwegingen, die moeten allemaal worden uitgewerkt in, uh, in uh, het visiedocument. Daar staat... Uh, Voorts overwegende dat de visie op bladzijde 43 bij de ruimtelijke criteria strandbungeloos sector zegt: per verzoek voor standbungalooi dient een goeder ruimtelijk onderbouwing door initiatiefnemer te worden geleverd, ...waarin de motivering van verzoek tot vestiging en de effecten van deze vestiging op de werkomgeving inzichtelijk zijn gemaakt, bereikt bereik, enzovoort. En dan staat er vervolgens: met dit criterium en per locatie kan worden of afgewogen ...of en in welk omvang daar standbungeloos kunnen worden gerealiseerd... ...met raadpleging vooraf van alle betrokkenen ter zake. Niks meer en niks minder. Dus wel degelijk per locatie, dus per vergunning. En dat is een overweging die staat in het amendement... ...en die had u moeten uitwerken in het visiedocument. Zoals u ook had moeten uitwerken... Het, ...in plaats van het inperken van het aantal, van het aantal mogelijkheden... ...dat hij, die mogelijkheden niet ingeperkt werden conform datgene wat in het besluit staat. Namelijk de mogelijkheid geen stranddelen uit te sluiten... ...van de mogelijkheid om daar het te realiseren. Ook dat had u moeten uitwerken in het visiedocument. En dat is iets anders dan wat u zit te vertellen... ...en dat is iets anders dan wat u hier voorstelt. Wat u voorstelt is een heel en terug naar af... ...doet afbreuk aan datgene wat vanuit de inspraak gekomen is... ...doet afbreuk aan datgene wat de Raad gewenst heeft... En wat de raad besloten heeft. En gaat er, op dit moment gaat er helemaal niet om zijn we nou voor of tegen Het gaat erom dat de, alle mogelijkheden open moeten blijven. En dat staat in dat, in dat amendement. Dat alle mogelijkheden open moeten blijven met raadpleging van alle betrokkenen. En dat moet u gaan doen. En dus moet u dit voorstel terugnemen. En u moet dat, dat amendement gaan verwerken in het visiedocument. En vervolgens kunt u weer de boer op. En alle, met alle betrokkenen onder tafel gaan naar aanleiding van aanvragen die worden ingediend. Meneer Hendricks heeft zijn hand opgestoken, en mevrouw Van der Veld. En ik hoor van de zijde van het college een verzoek om schorsing. Nee, eerst op de ja, voorzitter. Aan het betoog van de heer Toon heb ik eigenlijk vrij weinig toe te voegen. Hij slaat de spijker op zijn kop. Het college past hier weer participatie toe zoals het uh, CDA dat eigenlijk wil. Ik, ik herinner me nog, participatie is leuk, maar nu even niet. De ene keer wordt er wel geparticipeerd, de andere keer niet. Als er wordt geparticipeerd bij het vaststellen van een visie, is dat leuk en gaan we daar wat mee doen. Maar vervolgens gaan we er gewoon compleet zonder inspraak de andere kant op. Mevrouw van der Veld. Ja, uh, ik hoorde net de wethouder zeggen dat. Uh, ik gezegd zou hebben, dat ik dan helemaal niks meer... De, de, mijn God, het een en ander. Ik wil u dan toch voorlezen dat als uh, u dit besluit als raad... dat u dan zegt over 7.8.3... dat de gemeente Zandvoort het belang van strandbungalows... op haar grondgebied dus niet onderkent, want u trekt die keutel in... De gemeente voert een stimulerend beleid. Nou, dat gaan we dus ook dan niet meer doen. En zo waar mogelijk medewerking verlenen aan verzoeken tot vestiging van strandbungeloos. Wij gaan dus geen medewerking meer verlenen, want we trekken dit in. In het geval het betreffende verzoek niet binnen het bestemmingsplan past... zullen burgemeester en wethouders van Zandvoort, zeker de gemeenteraad van Zandvoort... gebruik maken van hun bevoegdheid om af te wijken van het bestemmingsplan. Gaat u dan ook niet meer doen... Met andere woorden, als u dit voorstel een ja geeft, zegt u dus: Nou, wij willen geen Dat is het enige wat u dan zegt. En u moet de structuurvisie veranderen. En dan moet de structuurvisie veranderen. En u moet ook nog uw visie op de verblijfsaccommodaties verder veranderen. Want niet alleen hier wordt die genoemd, ook nog eens 7,2. Meer kan ik er niet van maken. Lezen. Iemand anders? Meneer Kuipers. Ja, uh, ik begin even bij mevrouw van der Veld. Want die herhaalt nog een keer dat er wordt besloten om een aantal dingen af te schaffen. En wij hebben hier de gewoonte om te werken met raadsvoorstellen. En daar kunt u lezen op pagina 2 onder wat willen wij bereiken. Waarom wij ervoor kiezen om de uh, toetsingscriteria nu in te trekken. Dat doen we niet permanent. Het is niet de bedoeling dat die, die toetsingscriteria ook wegblijven. We hebben ook in het raadsvoorstel voorgesteld... ...ziet u ook op pagina 2 om het vierde kwartaal bij u terug te komen. En wat, wat, wat leest u nou op die pagina... We willen alsnog betrokkenen raadplegen op die toetsingscriteria de effecten van het realiseren van de strand op de directe omgeving. En vervolgens komen we bij u terug met die informatie die dat heeft opgeleverd en een voorstel om andere toetsingscriteria vast te stellen. Zodat we in de toekomst een set criteria hebben die met inspraak... ...en participatie zijn vastgesteld en wij met u samen daar een gewogen besluit in kunnen nemen. Met andere woorden, het wordt tijdelijk bevroren. Ik denk dat dat de beste omschrijving is. En op het einde van het jaar komen ze terug, zodat we volgend jaar alsnog verder kunnen met datgene wat we begin vorig jaar beoogden te doen. En dan kom ik ook nog even terug op de opmerkingen van de heer Tonen en de heer Hendricks. U heeft mij net, denk ik, vrij subtiel een aantal verwijzingen horen doen naar tijdstippen in de afgelopen jaren dat heb ik niet voor niets subtiel gedaan. Want er wordt een aantal verwijten gemaakt aan het college... en die verwijten die zijn van de aard... u had dit moeten aanpassen en u had dat moeten aanpassen. Ik herinner u toch aan het datum die op de visie zelf staat. Die is van februari 2014. En in die visie, die in februari 2014 door uw raad is vastgesteld... is het amendement van september 2013 verwerkt. Dus voor zover er sprake is van het verkeerd verwerken van documentatie... dan is dat in, uh, uh, door de raad uiteindelijk... Uh, ...vastgesteld in die vergadering van 18 februari 2014... ...waar voorzitter. het college in die periode terugkwam... ...om aan de hand van het amendement... ...alsnog de visie opnieuw te laten vaststellen. Daarmee is de visie beleid geworden... ...en daarmee is die set uh, uh, zeg maar criteria zoals wij die uh, moeten toepassen... ...op dat moment realiteit geworden. Mevrouw voorzitter. van der Veld, ja. de Veld had als eerste een vraag te verduidelijken. Dank u wel meneer de voorzitter... Het betoog wat u daarnet hield. Um, ik, ik, u heeft een schorsing aangevraagd. Daar gaat u straks in, neem ik aan. Zou u dan een overweging willen nemen om gewoon bij het besluit op te nemen... dat u het vooralsnog gaat intrekken om met een voorstel naar de raad te komen? Want het staat namelijk niet in het besluit. U kunt in uw overwegingen zetten wat u wil. Maar het besluit is dat we het intrekken. Als u in het besluit neerzet dat u het tijdelijk intrekt... om nogmaals met de raad te overwegen, een en ander... en die tekst is zoals ik hem nou ja, kan accepteren... en meerdere van ons, denk ik dat u een kans verslagen heeft. Maar zoals het er nu voor staat, is gewoon... u stelt voor paragraaf 7, 8, 3 in te trekken. Ja, met andere geredigeerd... Worden. Dat is wat daar staat. Ik kan er niks anders Goed. van brouwen. Ik, ik ga even een kort een rondje maken. Ik ga even... Nee, meneer Sandberger. Uh, ik ga de volgorde bewaken. Mevrouw van der Veld geeft een nuttige suggestie mee aan het college. Dat is eigenlijk wat u zegt. Uh, Overweeg dat dan ook als u toskorst. Meneer Hendricks. Ja. Voorzitter, de wethouder begon net over uh, data dat er fouten zijn gemaakt. Uh, dan wil ik uh, graag nog even wijzen op de aanleiding die jij zelf in zijn raadsvoorstel uh, schrijft. Namelijk de wet is veranderd. En zou de wet daar ook kunnen aangeven wanneer die wet precies is veranderd? En of dat uh, voor of na maart vorig jaar was? Meneer Kapers. Ja, dat is, uh, dat is na maart. Het is op 1 november geweest. Uh, maar de context is denk ik wel belangrijk. Het amendement verwijst naar een participatiemogelijkheid. En die participatiemogelijkheid is in februari 2014... Was op de wet op dat moment mogelijk? Nee, en toen luister... de wet veranderd is, heeft u juist huiswerk niet gedaan? Meneer Hendricks, u redeneert toe naar een bepaalde bedoeling. Dat begrijp ik best wel. Maar als er in februari 2014 was opgenomen in de visie... dat de participatie had moeten plaatsvinden... dan was het ambtelijk niet afgedaan zonder dat te doen. Goed. Andere vragen ter verduidelijking nog aan het college? Meneer Sandberg? Ja, Gaat u gaan. Iets meer in de microfoon. Nee. De microfoon van mevrouw van der Plassen ligt. Nee hoor. Doet hij het wel? Ja. Hij doet het wel. Hij, hij doet het. Uh, Grijp ik goed dat, dat u de suggestie doet... Nou ben ik... Nee steeds? hij steven... doet het niet. <laughs> Oké. Okay. Begrijp ik goed dat u voorstelt... om het woordje tijdelijk toe te voegen... Um, voor het woord in te trekken? Meneer Sandberger, dat is een te klein woordje. Daar zou een heleboel meer bij moeten staan... willen we daarmee kunnen leven... Want daar wil ik dan ook inzien wanneer de raad dus weer aan bod is om er wel over te spreken. Om wel dingen verder te bekijken. Maar het eigenlijk goed voorstel gezegd. is, heeft u neem gezegd. het voorstel terug en kom met een gedegen oplossing. Gedegen besluit. Dank u wel. mevrouw. Ik, vanuit het college wordt gevraagd om een schorsing. Ik geef daarna nog een ronde voor debat. Ja, meneer Tonen. Voorzitter, mag ik voordat het college gaat schorsen, toch even reageren op datgene wat de portefeuillehouder net zei over het raadsvoorstel van 18 februari van vorig jaar? Dat had namelijk helemaal niets te maken met de standbubbelozen. Dat had te maken met omissies in het kader van uh, particulier verhuur. Niks meer en niks minder. Dus dat is totaal niet aan de orde geweest. Dus u moet er geen, u moet geen uh, uh, uh, dingen erbij slepen die nee, er niet zijn. Als met peren vergelijken. toon, ik denk dat de wethouder het niet met u eens is. Dus u krijgt nog korte gelegenheid om te reageren. Meen Voorzitter, Krijpers, en en u geeft meneer Tonen het woord. Nu wil ik toch dus ook wel even een vraag hebben. Want het, dit gaat me te ver. Nee, dit gaat niet te ver, meneer Kroosberg. Ik had u verhelderen de vraag voordat de schorting... Uh, en ik, ik wil eerst dat dit intermess wordt afgerond. Ja. en daarna kom Ja, ik maar bij dat u. doet u niet. <lacht> oh. okay. hey. Wilt u op mijn stoel gaan zitten? Nee, ik vind het u vriendelijk. En u geeft wel meneer Tonen meteen het woord. Ja. En dat vind ik... En het, en die het had... Als u dat bedoelt, dat ik de volgorde wellicht verkeerd heb gehanteerd, heeft u helemaal gelijk. Goed, dat mag u in die zin gewoon helder zeggen. Ik heb dus... een verhelderende vraag. En ik wil eerst de wethouder even kort ja, wat laten dat reageren. En daarna kom ik bij u terug. Zo, dames en heren. Nou, het gaat ergens om. Meneer Kuipers, u wilde een korte reactie geven? Ja, de heer Tonen heeft heel specifiek over één moment. Uh, de context die ik probeer te geven is denk ik een hele simpele. Er wordt een aantal hele stevige verwijten gemaakt aan het adres van het college. Het enige wat ik, wat ik geprobeerd heb te zeggen is: deze visie is integraal vastgesteld uh, in de periode uh, voor 19 maart vorig jaar. Door de, door de raad zelf. En er is een amendement ingediend in september 2013. Die is vervolgens uh, verwerkt in de visie, die nog in die periode ook is verwerkt. Uh, en in die periode ook verkeerd in de visie terechtgekomen. En het verwijt vervolgens van u had dat zelf beter moeten verwerken. Dat kan dus helemaal niet. Want het was in die periode ervoor vastgesteld. Meneer Kransberg, u had nog een korte vraag ter verduidelijking. Want dit is een herhaling. Meneer Kransberg. Uit het betoog van de wethouder maak ik op. Dat hij probeert om alle uh, zaken nog open te houden. En... Uh, graag wil dat hij nog een aantal dingen wil. Goed wil toetsen, goed en degelijk en zorgvuldig wil toetsen. En vervolgens probeert om dat nog voor het einde van dit jaar... aan de raad terug te koppelen. Dus alle kansen zijn nog open, inclusief inspraak. En uw vraag is, klopt dit? Wethouder? Ja. Klopt dit? Wethouder? Meneer Kroosberger, dat is... Dat klopt, wat wij proberen te doen is nou juist een breed gedragen visie neer te leggen, waardoor ook de onrust die er in de samenleving bij de commissiebehandeling bleek, geadresseerd wordt. Goed. Ik schots voor tien minuten.